Een hele goede middag, dames en heren luisteraars. Uh, welkom bij Zondag in Kennenballand. Uh, mijn steun en toeverlaat uh, is uh, Pascal. Ik ben Benno Veugen en tegenover mij zit Joop van Nes. We gaan er weer een gezellige uitzending van maken. Uh, ja, maar ik niet de hele middag, dat weet je. Nee, niet de hele middag. Joop, je bent even gezellig binnenkomen waaien. In hoeverre dat kan met jouw postuur. Maar, uh, ho, ho, ho oh. Rustig aan. <laughs> Jij mag er ook zijn. <laughs> ja, inderdaad. Bijna 100 kilo. Dus uh, dat is... Uh, maar goed, dat houdt de studio in balans, ik ja, ja, okay. <laughs> Joop, wat ben je aan het doen in het dorp? Ja, we hebben natuurlijk vanmiddag een Shantikoren Festival. Shantikoren en Zeeliederen Festival moet ik eigenlijk zeggen. Want ja. het zijn niet alleen maar Chanties die er gezongen worden. Maar, en dat is uh, natuurlijk, uiteraard ben ik broersmatig. En, uh, maar ook een liefhebber. Het, uh, ik geniet hiervan. Ja, ze, ja. Ho hoort Shantikoren echt erbij Zandvoort? Mm, zeeliederen meer, denk ik. Ja. die werden op de grote zeilboten toen der tijd, de Clippers en zo, werden die gezongen om tegelijkertijd de, de, de, de, de, de, de, de zeilen op te halen. Ja, ja. Zodat het gelijktijdig ging. En Zandvoort heeft daar geen traditie in eigenlijk. Maar wel een traditie met de zee natuurlijk. Heeft Zandvoort eigen zeeliederen? Dan zijn ze gemaakt op een gegeven moment. Of het een zeelied is, dat is een tweede. Ik weet dat Gevende Berg iets gemaakt heeft ooit. En er zijn nog een paar dingen die door Zandvoort zijn geschreven. Maar... Echte zeeliederen, maar zeeliederen maar, um, zoals de Zuiderzee beladen, dat hoort wel in Zandvoort thuis, ja, ja, ja, vind ja. ik. Ja, ja. Precies. En daar hebben we ook een heel mooi koor voor natuurlijk. Ja. En dat is het, uh, het gemengd koper ensemble. En dat gaat straks optreden? Dat gaat zo meteen optreden op Hoorland? het kerkplein. Uh, ik mee om vijf voor half uh, drie als het goed is. Oh, dat redden we wel. Op het uh, hoofdpodium, want het is in feite het hoofdpodium, uh, gesponsord door een heel groot uh, gokbedrijf hier in Zandvoort. Oh. Uh, Holland Casino Zondvoort, ik zeg ja. gewoon even erbij. En waar, sta, waar staat het podium? Op, op ja, Kerkplein. Ja, tegenover uh, Café Koper uiteraard. Maar er zijn meerdere podia. Hè? Ja. Of, uh, ja, uh, uh, hier, hier op het uh, Badhuisplein is... Uh... Nee, Badhuisplein, daar staat niks. Daar staat niks. Nee, maar, er ah, staat ah, bij wat, het Dorpsplein staat wat, bij, okay. uh, bij de Jenks. Er staat tegenover Café Alex, op het Gassersplein. Gassersplein, dat bedoel ik. Er staat ik, ja. op het kleine pleintje tegenover uh, Luyvan Hardy staat een podium. Oh ja. En we hebben een podium op het zand bij uh, Beach Club Take 5. Zo, dus je, je, kan een, je kan blijven lopen op en neer tussen de... Als je de... ze allemaal wilt zien, want niet alle koren treden op hetzelfde podium op. Er zijn te veel koren voor eigenlijk. Oh. Dus dan wordt een schifting gemaakt van jullie treden op die op en dat gaat daar gebeuren. Uh, maar niet elk koor treedt op hetzelfde podium op. Dus uh, holle holl gauw ge Rustig wandelen. Oh ja, oké. Okay. Ja, dus de hele middag doen ze dat? Ja, dat gaat de hele middag door. En okay. dan is om uh, rond een uur of half vijf, kwart voor vijf, is er hier op het bij de finale. Okay. Dat is op, bij de ingang van het raadhuis, van de centrale balie, zal ik maar zeggen, dat is beter. En dan komen alle koren samen en dan gaan ze onder leiding van een van die dirigenten dan gaan ze een x aantal nummers zingen, bekende nummers. En het wordt uh, over het algemeen afgesloten met het Zandvoorts volkslied. Ik denk dat het ook nu weer gaat gebeuren. Nou, dat wordt een dolle boel hier vlak naast de studio van uh, ZFM Zandvoort. Joop, maar uh, we hebben je ook uh, gevraagd voor om even te babbelen over uh, basketbal. Ja. Je, je bent zelf weer actief geworden in het basketbal. Nou, ja, laat ja, ik zou zeggen. Um, ik, ik ben actief geworden als bestuurslid opnieuw. Dat is niet de eerste keer. Ik uh, zat de laatste zeven jaar in de sportraad en dan mag je niet meer in de sportraad zitten. Dus ja. ik had wat tijd over en Lions zocht er nog eigenlijk een uh, bestuurslid. En ik heb me toen uh, op de algemene ledenvergadering spontaan aangemeld. Want ik heb nu weer een klein beetje tijd ervoor. Ja. Ja, en dan ga je ook andere dingen doen. Dan ga je ook weer uh, de fluit ter hand nemen, zoals het heet. <laughs> en dat is niet de eerste keer dat ik het doe. Ik heb het uh, nou, ruim veertig jaar gedaan en uh, ik ben er toen mee gestopt eigenlijk en, en ja, het is toch wel heel leuk om te doen. Ja ja, ja, ja, ja, het blijft een leuk spel inderdaad. Ja, nou, het is een mooi spelletje ja, ja. ik hou van elk sport hoor ja. laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Dat maar is... basketbal vind ik wel een heel leuk. Alles baller, met een bal, hè. daar kan je Joop van naartoe sturen. Ja, niet alleen ballen, maar een paar ook oh ook ja? uh, dressuur Hoe is het mogelijk hè? Er is één spel met, met, met een bal waar ik Bijna niets van weet. Oh, en dat is kaatsen. Dat, uh, oh. Ik weet dat dat een bovenslag is en onder. En dat is ook echt alles wat ik ervan weet. Maar Joop, uh, jij als uh, echte basketballiefhebber. Uh, we kennen natuurlijk uh, een groot basketbal evenement. Ja. Al wat uh, zo'n begin van de winter wordt gespeeld, meestal in... Nou, hartje winter, hè? Hartje winter. Uh, uh, dus. Tussen tuss tuss uh, tuss uh, de kerst en uh, de eerste paar dagen in januari ja. is dat. Ja, dus dat nou, het precies winter, zijn, denk ik. Van 27 december tot en met 2 januari. Ja. Dus uh, ze moeten allemaal oud en nieuw vieren hier. Want er komen natuurlijk internationale teams ja, zeker. Ja, ja, uit ja, ja, de hele ja, ja, wereld. Ja, ja, ja. Een het... uh, gr gr groot toernooi. We hebben het natuurlijk nu over in, wat vroeger heette de Haarlemse Basketbalweek. Ja. En dat heet nu de Haarlem Basketball Classic. Oh. Uh, dat hebben ze gedaan omdat het toernooi al ruim 25 jaar bestaat. En uh, daar is de laatste paar jaren zijn er een paar dingen fout gegaan. Men is samengegaan onder andere met uh, Amsterdam. Dat zou het ene jaar in Haarlem zijn en het volgende jaar in Amsterdam en zo om en om. Uh, dat, toen heette het de Amsterdam-Haarlem Basketbalweek. Ja. De liefhebbers kwamen niet naar Amsterdam toe. Hmm. Uh, um, weliswaar is Amsterdam en, en, en Haarlem... zijn de steden... waar het basketbal in Nederland groot is geworden. Later zijn, dat, is dat uitgezwaaid naar Rotterdam en Weert en Groningen... en uh, zo. Uh, Den Helder. Uh, niet vergeten. Uh, maar ik, ik vind wel de bakenmat... van het Nederlands basketbal ligt hier in de, in de omgeving. En uh, het concept... van, van de Haarlem Basketbalweek is jaren perfect geweest... Maar het kost een beetje. Je moet ja. die teams laten komen. Het kost geld. Over, over, overnachtingen kosten geld. Uh, het, het was gigantisch. En op een gegeven moment uh, kon de, de organisatie dat niet meer trekken. Uh, geen sponsoren genoeg. En toen is het uh, naar de Ratsmode gegaan. En toen is Roel Pieper, uh, die ken je wel. Ja. Uh, die was uh, voorzitter van uh, Amsterdam. Van de Basel-Vereniging. Stapte er heel veel geld in. En die heeft eigenlijk toen geïnitieerd dat het de ha amsterdam haarlem Basenbouw week... Ging ontstaan, moet ik het zo zeggen. Uh, alleen in Haarlem was het een succes. En in Amsterdam niet. Ja, ja. Oh, daar, kwam nie daar kwam niemand. Te weinig mensen, moet ja, ik het zo zeggen. En, en toen is er een jaar niet geweest. En nu hebben ze weer uh, de oude formule opgepakt. Alleen in Haarlem. En ze hebben het alleen een ander naampje gegeven: Haarlem ja. Basketball Classic. En uh, ja, kan ik van harte aanbevelen. Er gebeurt van alles nog wat rondomheen. er rondomheen. Er zijn clinics, er, er is uh, voor de jeugd een heleboel te doen. Hmm. Er staan basketbalkraampjes met, met kleding, ballen. Je kan het je niet gek verzinnen, of het is er. En in ho hoeverre komt de, de top van de wereld naar Haarlem toe? Nou, er zitten toch wel behoorlijke teams bij. Bijvoorbeeld heb ik de laatste keer in Haarlem heb ik het Israëlisch nationaal team gezien. Speelt perfect basketbal. Maar ook de, de kampioen van Kazachstan. Er wordt ook heel goed gebasketbald. spelen ook veel Amerikanen trouwens. Oh, dat bij, wil ik zeggen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, ja, goede clubteams uit Brazilië onder andere. Hm. En, um, vaak ook nog een Amerikaans team. Maar dat is dan over het algemeen een college team. Uh, maar ook die kunnen ballen. En dan uh, de kampioen van Nederland over het algemeen. Uh, ja... Zijn uh, het is goed, steeds goed in elkaar. Ik heb, ik heb er bijvoorbeeld ook uh, Litouwen gezien. Daar is, dat is eigenlijk in mijn ogen: daar wordt in, in Europa het beste basketbal gespeeld. Oh. Samen met Griekenland overigens. En het voormalig Joegoslavië was ook heel sterk erin. Maar landen als Spanje en Italië, die, daar komen, komen ook clubteams vandaan. Het zijn ook grote teams, grote namen ja, ja, in de basketbalwereld. Ja, ja. Nou, je we gaan aan de programmaleider vragen of jij weer een verslag mag doen nou, ja, ja, met Polgaard. Uh, <laughs> ja, Geef je er uh, goede reden om daar naartoe te gaan. Ja, dus... ja, dit is helemaal geen punt. Verder. En een stoeltje voor jezelf. En helemaal. De, de programmaleiders leidt toch zelf. was er het vorige keer ook nog bij het okay, laatste ja, ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> Ook een liefhebben. Goed, nou jou veel plezier vanmiddag. Ja, en met de Chanticore. En... Ik wil nog even, even ja? inhaken. Ja? Ja? want ik, ik heb ook van jullie gezegd: er is vandaag gehandeld in Zandvoort. En Zandvoort uh, heeft vorige week uh, een, ja, behoorlijk verloren, omdat ze snelheid misten, omdat een paar dames niet aanwezig konden zijn. Die waren er vandaag wel, en meteen is het bingo, 19-6 gewonnen. En dat vind ik toch wel een knappe dat overwinning. Dat is een, een knappe score ja, En dat is uh, echt, uh, ten opzichte van, van, van vorige week, hebben ze hun score, eigen score verdrievoudigd. Dus dat ja, is ja, dus ja. goed. Goed. Maar goed, vorige week verloren, nu winnen, dat betekent wel wat voor de competitie. Ja, dat is, dat is de buitencompetitie en die is in tweeën gedeeld. Aan het begin van het seizoen, dat is dus september, dan gaan ze eerst zes wedstrijden buiten spelen. Dan gaan ze de zaal in. Dat is een aparte competitie. Ook een aparte klasse. Ze spelen buiten in de eerste klasse en in de zaal de derde klasse. Heel raar. Maar het is gewoon zo. En als ze dan in maart weer het, het, de kokertjes boven komen. Dan gaan ze weer naar buiten voor de laatste zes wedstrijden van de competitie. Hmm. Uh, dus die is nu in tweeën gedeeld. Je weet pas in, in april, mei weet je pas wie van buiten... Uh, competitie, de kampioen wordt. Ja, ja, ja. Oké, okay. nou, dat is, er, uh, alle mogelijkheden liggen open, begrijp ik volledig. Van je. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Goed zo. Nou, dankjewel. Dat is <laughs> We hebben dat helemaal weer <laughs> bijgepraat. En uh, nou, veel plezier hè, met. Uh, dat zal wel lukken. Nou, ja, ja, zo, goed, goed zo. goed goed. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag van S. Voor alle markten thuis. En um, wij gaan weer terug naar de muziek. Pascal. Was, maar die had ik net namelijk gewist geloof ik. Oh. <laughs> maakt niet uit, maakt niet uit. Lekkere swingende muziek bij uh, ZFM Zandvoort en uh, ja, Joop van Nes die, uh, die had het al over de koren en uh, er was natuurlijk gisteren het dorpsomroepersconcours in Zandvoort en nam uh, Klaas Koper afscheid als dorpsomroeper. En Jaap Koper die heeft hem gisteren geïnterviewd en daar gaan we even naar luisteren. Hier zitten is het zaterdag, dorpsomroepersconcours. Ja. En de man waar het om gaat, die zit gewoon tegenover me, dat is Klaas Koper. Speciale dag, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. Het is dus uh, mijn allerlaatste dag als omroeper van Zandvoort. Uh, en, ja. Ja, hoe heb je er naartoe geleefd? Nou, eigenlijk wel rustig, uh, ja, want ik heb uh, vorig jaar om deze tijd al aangekondigd dat ik er dit jaar op deze dag mee zou stoppen. De laatste zaterdag van september hebben we altijd ons stads- en dorpsomroepersconcours. En ik had vorig jaar ervoor genomen dat dit het laatste zou zijn wat ik doe.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 En ik heb boze plannen om met Gray van den Berg, de accordeonisten, gaan we het zangduo app en vloed oprichten. En dan gaan we in bejaardenthuizen zo wat gaan we zingen? Dus het belooft nog wel wat. Ja, er wordt een... ja. Nu komt de derde jeugd komt er hoor. Goed, de bladeren vallen, de herfst is wel aangebroken, ook oh jou ja, als roepen, maar er zit iets in de knop. Hoe bedoel jij? Dat zangduo. Dat nu, ja, nee, dat is de knop. Ja, dat is de knop. Nee, nee, nee. Ja, en eens even kijken, dat was uh, Jaap Koper in gesprek uh, met Klaas Koper. Die afscheid heeft genomen als uh, dorpsomroeper. Zijn opvolger is Gerard Kuiper. Gisteren door uh, burgemeester Meijer uh, officieel uh, in, uh, uh, nou ja, uh, aangesteld. En met het lied: Dit was de laatste keer waar de Klaas met een traantje zijn publiek en collega's in het uh, Zandvoort. Um, foto's kun je terugvinden bij de collega's van AB abradio.nl. En dan zie je Klaas uh, zwaaiend en, uh, en heel gezellig met de rest van de, de burgemeester natuurlijk. Ja, allemaal wat leuke foto's van Klaas Koper en zijn afscheid. Wij gaan even naar muziek en dan gaan we naar hockey toe met Fries Reek. MUZIEK And I don't understand All oh, this is come to pass How we've come to surround ourselves In a sea of thieves In a land without learning Canyon Lekkere muziek op ZFM Zandvoort. Het is vijf over half drie en we gaan naar Frits Reek. Frits, goedemiddag. Goedemiddag, Benno. Goedemiddag. Vanavond vanmiddag worden we weer gevoetbald. Bloemendaal tegen Laren heb ik begrepen. Ja, en het is een hockeywedstrijd ook nog. Een hockey, oh. ja. <laughs> het is een hockeywedstrijd, ja. Nee, ik ben al om... alweer Benno, en het is de eerste thuiswedstrijd van de Heren 1 van de Hockeyclub Bloemendaal. En zij ont, uh, ontvangen zijn vanmiddag gastheer van uh, ook een hele grote club in Nederland. En dat is ook het club Laren. Ah, dus dat betekent grote publieke belangstelling. Nou, ik denk dat uh, wat hier bij Bloemendaal op visite komt, dat Telstar bijvoorbeeld heel erg blij mee zou zijn. hoor. Want je moet toch rekenen bij een thuiswedstrijd komen er hier tussen de 2000 en de 2500 uh, toeschouwers zomaar. Maar dan moet je erbij zeggen dat uh, het entree bij een hockeywedstrijd in de hoofdklasse gratis is. Oh, kijk nou, eens aan. Ja, dat is, uh, ja... Dat, dat trekt sowieso al natuurlijk meer bezoekers. Uh, nou ja, en het, en het gooien is lekker dichtbij. Er ja. zijn dus een heleboel mensen uit het gooien die, uh, ja, die, die uh, maken er een dagje dan van. Eerst een wandeling met de hond langs het strand en dan een hockey kijken. Ja, precies. En de afloop uh, gezellig, hè. Hier, hè? Ja, ja, ja, altijd gezellig in bloemen dan. Ja. Ja. En wat, uh, wat verwacht je van een wedstrijd? Nou, Het is een beetje een spel van wie zijn er wel en wie zijn er niet. Uh, je weet het, in het hockey zijn er uh, een boel buitenlanders actief. Uh, bij Lade hockeyer er vier Australiërs en bij Bloemendaal één... En uh, al, al, uh, alle vijf uh, zijn vanmiddag afwezig. En dat heeft alles te maken met de uh, gemeente spelen die op uh, 3 oktober gaan uh, beginnen in uh, India. Er is al een boel om te doen geweest, maar de Australiërs die zijn er dus niet. Een handicap vooral voor Laren, dat het toch al moeilijk heeft. Uh, vorige week verloren ze met maar liefst 7-3 voor Amsterdam. En ook een handicap eigenlijk uh, voor Boemendaal, als het waar het niet is. Maar inmiddels is er zoveel uh, jong uh, en uh, gearriveerd talent in het uh, team van Max Caldas... Dat het voor Bloemendaal wel vanmiddag mee zal vallen. Oké, okay, gelukkig. Nou en, Maar wat maakt die Australiërs uh, zoveel beter dan de Nederlanders? Nou, het is een uh, kwaliteitsimpuls. Uh, die Australiërs die brengen uh, hockey. Wat uh, ook uh, fysiek en qua inzet. Uh, wat uh, de Nederlandse jongens uh, niet zo aangeboren is. Oké. Okay. En uh, ja, uh, daar kunnen ze van leren. En het geeft extra power. En ja, net zoals met voetbal wat steeds fysieker wordt. Ze hebben lengte en ze hebben kracht. En ja, dat is soms nodig in wedstrijden. En Laren zal dat vanmiddag absoluut gaan missen. Dus doelman Akbar, die krijgt de druk, denken wij. Ja, ja, ja. Maar daarmee, als ik jou zo beluister, wordt de wedstrijd alleen maar spannender. Of kan spannender worden? Ja, kijk spanning, spanning. Uh, de, de, de, de toeschouwers hier, de, de Bloemendaal-fans, de hockeyliefhebbers... die, die komen voor, uh, voor mooi, uh, leuk uh, en artistiek hockey. Ja, ja. Je moet hem maar vergelijken als een soort Ajax. Hè. Die, uh, het, uh, ze moeten ook altijd winnen, maar ze moeten ook altijd goed voetballen of mooi voetballen. Ja, ja. Dus met hockey hier Bloemendaal... Uh, de mensen komen natuurlijk Bloemendaal uh, graag, die willen graag zien winnen... maar het moet ook uh, heel mooi hockey zijn. Nou, dan zijn ze dus al uh, ruim twaalf jaar bediend door Teun de Nooier. Uh, die, uh, als een van de beste spelers ter wereld uh, hier al zo lang actief is op het kopje. En uh, ja, en samen met Jamie Dwyer en Ronald Brouwer is het natuurlijk een uh, geweldige voorroeder. Ja. Uh, waar je uh, je vingers mee aflikt. <laughs> Goed, en hoe laat gaat de wedstrijd beginnen? Uh? Kwart voor drie. Kwart voor drie. Oh, dat is over uh, zes minuten. Ja. Ja, ja, ja. En jij bent er helemaal klaar voor? Ik zit, nou, je wilt niet geloven, maar Bloemendaal is ook de enige club in een soort skybox. Oké. Okay. glas en... Uh, daar zitten wij. Ja, ja, ja. ja. En uh, is er veel pers uh, aanwezig voor deze wedstrijd? Nou, de lokale en uh, regionale uh, mensen zijn er. Maar. Ja, de echte toelopen komt pas als de grote clubs komen. Amsterdam, Rotterdam, Oranje-Zwart. En met de play-offs. Hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan, dan is er ook televisie. Maar daar weet, ja, weet CFM alles vanaf. Want we zijn met, met Jaap Koper zijn we al verschillende keren met de play-offs aanwezig geweest. voor jullie radio, hè. Ja, ja, ja. Precies. Ja. Goed, hartstikke goed Frits. Nou, wij komen natuurlijk straks bij je terug. En um, om ja, verder op de hoogte te houden geworden voor deze uh, hockeywedstrijd uh, Bloemen dan Laren. Ben er, Oké, okay, dankjewel Frits. Dag. Oh, en dan gaan we eens even kijken of we verder naar wat wij nog verder in petto hebben vanmiddag. Nou, natuurlijk de nodige uh, berichten... Um, even nog een bericht voor uh, wat uh, niet zo leuk was. Er is in Heemstede en in Haarlem uh, nog het een en het ander gebeurd. Een man is neergeschoten. Ja, dat was ook uh, een beetje opmerkelijk bericht in het altijd zo rustige Haarlem-Zuid. Maar toch op het kruispunt van de prins Mauritslaan met de Churchillan. gistermiddag een onbekende man zwaar gewond geraakt uh, na een schietpartij. En de kogels zouden volgens ooggetuigen vanuit een rijdende auto zijn afgevuurd. Het slachtoffer kantte hierna zich aan een auto vast... waar hij over een afstand van maar liefst 800 meter over de straat werd meegesleurd. Na de behandeling ter plekke is de man naar het ziekenhuis overgebracht. Dat lijkt me dan ook wel van de daders ontbreekt natuurlijk nog elk spoor. En uh, ook over de toedracht is nog niets bekend. Uh, verder is er nog een jongeman van 17 jaar in Heemstede neergestoken... En ik verwacht daar later op de middag van de politie een, een persbericht over. En dat gebeurt ook allemaal gisteren. Maar goed, Klopt. we, we ik, gaan nu... Er uh, zit trouwens nu ook ja? nog uh, mee te kijken op de teletekspaken naar vegen het voetballen. Ja. Um, er is net om half drie is de wedstrijd begonnen van NRC tegen Breda. En uh, Landgren van Willem II die heeft ondertussen al het eerste doelpunt gescoord voor Willem II. Nou, kijk eens aan. Dat gaat helemaal goed. Willem II die in grote problemen is, heb ik begrepen. En die kan dus wel een doelpuntje gebruiken. Zeker. Pascal, muziek. Doei. Trap.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 Gisteren was het dorpsomroepersconcours in Zandvoort. Je hoorde Klaas Koper net vertellen dat er maar liefst 20 deelnemers waren. En Klaas gaf gisteren dan het stokje uiteindelijk over na 17 jaar aan Gerard Kuiper. En Jaap Koper, die sprak gisteren met Gerard. De, ja, de komende man staat naast mij als dorpsomroeper, dat is Gerard Kuiper. Als we dat allemaal zo horen op de achtergrond zijn ze weer al aan het warmdraaien voor de volgende roep. Uh, Gerard, uh, want ja, het uh, is uh, een speciale dag. Het is zeker een speciale dag. Uh, ja, het is natuurlijk het uh, uh, thuisconcours uh, van, van Klaas. En, uh, nou, zoals jullie weten uh, heeft hij aangekondigd uh, dat hij ermee gaat stoppen. Ja. Nou ja, uh, aan de hand daarvan uh, ben ik naar voren gekomen als, uh, als zijn, uh, zijn uh, opvolger. En ja, nu proberen we op deze dag zijn eigen concours. We proberen een hele mooie afsluiting van te maken voor hem. Ja, hoe, hoe ben jij daar uh, naartoe gegaan, uh, naar deze dag toe? Nou, ik heb me wel uh, proberen in te leven uh, om ook uh, wat te zeggen straks uh, bij de afscheid van, van Klaas. Dus ik ga het concours afsluiten met een afscheidsroep uh, richting, richting Klaas toe. Oh, dus dat, dat wordt nog wel een hele speciale dan? Dat is een hele... Ja, daar heb ik een tijdje op zitten broeden, maar... Want hoe gaat het dan in je brein? Want ik neem aan dat je dat niet zomaar even 1, 3 op papier kan zetten. Ja, je probeert af en toe eens uh, natuurlijk wat, wat, wat humor erin te gooien en... Uh... Je, je onderwerpen proberen een beetje te, te, te veranderen, dus je, je moet zorgen dat je natuurlijk niet elke keer dezelfde roep uh, gaat doen, want dan wordt het een beetje saai. En uh, ja, je probeert uit de krant te proberen anekdotes te vissen, wat er in het dorp gebeurt. En dat vis je er gewoon uit en daar maak je dan een, een, een roep van. Ja, heeft Klaas daarin ook bij jou daarin een rol gespeeld, van, uh, met deze elementen iets, uh, iets doen? Nou, dat niet zozeer. Klaas uh, heeft altijd uh, gezegd van, ja, uh, jij uh, wordt dan uh, mijn, uh, mijn opvolger, maar je moet je eigen stijl moet je maken. En uh, jij uh, moet niet uh, hetzelfde gaan doen uh, als ik. En uh, nou, dat is ook eigenlijk denk ik ook niet, uh, niet de bedoeling. Nee. Het is juist uh, leuk dat hij me daar gewoon uh, vrij in uh, laat. Ik heb alleen goed gekeken naar uh, al die jaren, dat, uh, hoe, ze, hoe Klaas dat dan deed. En ook bij de concoursen heb ik gewoon uh, afgekeken hoe hij dat deed. En de andere zijn en uh, dormenroepers, en daar heb ik natuurlijk het een en ander van opgestoken. Uh, humor, is dat belangrijk in een, uh, in een, in een groep? Jazeker, ja, ik denk dat, uh, dat je, moet, uh, je moet alles een beetje met een lach proberen te, te brengen. Ja. He, dat, dat, dan is het ook uh, vrolijk voor de mensen en dan de, daar kom je ook niet saai over. Dat is, dat is wel een beetje de bedoeling. Uh, nou ja, goed. Als jij, want uh, ja, je hebt het al eens eerder gezegd, uh, je gaat op pad met zo'n man. Hè? Want ik uh, bedoel, uh, dan uh, nemen jullie wel eens van alles en nog wat door. Uh, ja. Ja, uh, zijn er dan ook wel eens dingen van uh, kijk uit uh, met uh, hoe de wind staat of wat dan ook? Dat klopt, dat klopt. Uh, hij heeft me dus geleerd, bijvoorbeeld zoals hier in, het kerk, uh, in de kerkstraat, als je dan tegen de wind in uh, gaat uh, lopen, dat je dan niet tegen de wind in gaat roepen. Dat is bijvoorbeeld één en uh, zo'n kunstje. Hij zegt, dan moet je zorgen dat je met de wind mee uh, gaat roepen, zodat je niet uh, je stem uh, ja, verprutst. Want als je dus echt uh, jezelf je gaat overschreeuwen, ja, dan ben je gewoon een hele week ben je, je stem kwijt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, is dat ook iets waar jij nu ook op let? Daar, daar let ik ook op, ja. ja. Want, uh, uh, ben jij dan nu ook wat meer bewuster en zuiniger op je stemmen gaan worden? Nou ja, uh, je, je moet, uh, af en toe moet je uh, natuurlijk technieken gaan, uh, gaan leren. En daar zijn gelukkig uh, genoeg uh, mensen in het dorp uh, die uh, zich ermee bezighouden. En die gaan mij ook daarin begeleiden. Dus als ik wat heb, dan kan ik die mensen zo uh, bellen en dan uh, zeggen ze van nou, uh, dan gaan we, gaan we aan werken. Nou ja, kijk, het is nu zover dat het, uh, het moment een beetje daar aan het aanbreken is. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, er zal altijd wel iets, iets, iets leuks over Klaas. Of in een situatie wat hilarisch is. Heb je er, heb je er zelf ook nog zo'n moment meegemaakt? Nou, hij vertelde op een gegeven moment een heel mooi verhaal. Hij was met een of andere toertochten was bezig, maar met zijn vrienden. En er kwamen op een gegeven moment andere wielrenners en die gingen bij hun in het wiel zitten. Die dachten dat hij aan een, een soort uh, aan die-rit meededen, maar dat deden ze niet. Het was gewoon een trainingsrit. Dus zij gingen op een gegeven moment gewoon rechtsaf. Nou die mannen die gingen achter hun aan. En op een gegeven moment komen die mensen van nou we zitten vol om aan helemaal foutje. En toen hebben ze pas uh, tegen die gasten gezegd van uh, wij gaan de Zandvoort. Die, en die zaten gewoon in een andere rit. Dus die waren helemaal uit koers geraakt. Dus uh, die, die waren echt lachen zegt Klaas. Ja. Goed Gerard. Uh, Dank je wel. So bro Nou, lekkere muziek om bij wakker te blijven. En dat zal met Frits Rik Rick eigenlijk hetzelfde zijn. Want hij ziet te kijken naar de hockeywedstrijd. Uh, Bloemendaal, Laren, Frits, hoe is het uh, begonnen? Jullie zijn net tien minuten bezig. Ja, we zijn uh, een minuut of zeven precies te zijn. En uh, het Bloemendaalveld uh, heeft al uh, mogen juichen. Want in de vijfde minuut was het Ronald Brouwer. Uh, die uit het niets een inticketje na een voorzet van Teun de uh, ...Akbar wist te verslaan en uh, heel gemakkelijk... Uh, ...sluipt Bloemendaal naar een 1-0-voorsprong. Uh, het zal uh, duidelijk zijn dat uh, de die hier uh, op het eigen kopje... ...de bovenliggende ploeg zijn. Alhoewel uh, laden wel iets terug probeert uh, te doen. Maar uh, Bloemendaal uh, ja, speelt... Uh, uh, het spel zoals het gespeeld moet worden, het stoort vroeg, het uh, sluit de tegenstander op op de eigen helft en probeert dan uh, met de actie vaak buiten om en ook soms uh, door het midden uh, richting uh, doelman van lade Akbar uh, op te stomen. Op dit moment is het uh, lade dat even iets mag doen, maar aan de rechterkant met uh, Ro, Gier, Hofman, de nieuwe aanwinst van Bloemendaal uh, aan de bal, plaatst even terug naar Jenniskens En die vindt dan uh, Wouter Jullin. Ja, Bloemendaal speelt uh, de bal rond achterin. En uh, Laden gaat terug. Want nog steeds is de paas in de diepte door Jenniskens nog niet uh, verzonden. Ja, gaat hij nog een keer uh, terug onder Meijer misschien. Nou, Helemaal aan de andere kant. Bloemendaal heeft geen haast. Uh, het sluit op. Het gaat naar voren toe. Nou komt de, de diepe bal van... Uh, uh, ...van Boerma, maar die komt natuurlijk bij een, uh, bij een blauwe stik terecht... ...en uh, ten koste van een open training mag Laden weer iets gaan doen... Zo'n 1500 toeschouwers hier rond het kopje. Het zonnetje schijnt een beetje, er lopen nog steeds mensen aan. Maar ik denk dat we die 22500 die toeschouwers makkelijk zullen krijgen. Want voordat je je auto kwijt bent ja. van het kopje, dan moet je even een stukje gelopen hebben. Vooralsnog leidt Bloemendaal in die openingsfase van die wedstrijd tegen Laren met 1 tegen 0. Dankjewel Frits uh, dat die, en Frits zit te kijken naar de hockeywedstrijd. Bloemen alaren, uh, 1 tegen 0 natuurlijk. En uh, na drie uur komen we weer bij Frits terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Uh, Pascal, nou, we gaan naar het uh, richting het nieuws. Um, je hebt ja. nog een beetje voetballen. Ik zie Ik, je kijken. Klopt inderdaad. Ja. Uh, de wedstrijd van de NRC tegen Feyenoord is in een 90 minuut gescoord door Schoenen Scho Scho Scho Scho voor NEC. Oké, okay, goed. Nog even muziek, dan het dan nieuws. Dan. En dan komen we bij je weer bij je terug voor uh, nog een uur uh, zonnig in Kennemerland. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de verzekeringspremie voor volgend jaar bekendgemaakt. Voor een basisverzekering gaan mensen 99,50 euro per maand betalen. Dat is een stijging van bijna 10 euro. Voor dat bedrag wordt minder vergoed dan nu verwacht wordt dat ook bij andere zorgverzekeraars... een basisverzekering ongeveer 10 euro per maand duurder wordt. De publieke omroep moet bezuinigen op sport en amusement. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep... in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Amusement moet kwalitatief duidelijk onderscheidend zijn... zegt voorzitter Haaggoort. Hij noemt wie van de drie sterkje gezocht en bananensplit... als programma's die weinig toevoegen. Ook betwijfelt Haaghoort of de NOS en de Eredivisie en de Champions League moet uitzenden. Haaghoort neemt voor lief dat de kijkcijfers dan dalen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV gaan vandaag verder met de formatiegesprekken. Een akkoord lijkt dichtbij. Mogelijk worden de onderhandelaars het vandaag of anders morgen eens. In dat geval kan het CDA zaterdag al een congres houden over deelname aan een minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. Zelfstandige bestuursorganen als het CBS en de uitkeringsinstantie UWV betalen hun interimmanagers fors meer dan de norm van 180.000 euro. Volgens het tv-programma Nieuwsuur kregen in 2008 en 2009 zeker 18 interimmers een jaarsalaris van meer dan 3 ton. Politieke partijen zijn geschokt. Ze wijzen erop dat instanties worden betaald van publiek geld. Burgemeester Lushkov van Moskou is ontslagen. Lushkov was bij president Medvedev uit de Gratie geraakt... nadat hij openlijke kritiek op hem had geleverd. Ook beschuldigde de staatsmedia hem van corruptie. Gisteren zei de 74-jarige Lushkov nog dat hij niet van plan was af te treden. Hij was sinds 1992 burgemeester van Moskou en volgend jaar juni zou hij vertrekken. Het weer bewolkt vandaag, de meeste plaatsen droog. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.